Fijn. Jammer joh. Jammer. Dit is nou heel erg leuk uh, dat, uh, dat je denkt van uh, kom ik nog uit met, uh, met het nieuws? Nee dus. Nee, als jouw timertje had geklopt. Dan, dan uh, had het nu uh, moeten gebeuren. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 9 uur.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 Oh, read the truth in my eyes, hear them in my sighs. Boredom, despair, I want to go. Read my books, read my dreams, read my poems. Yes, it seems all amount to what I want to go. I will go.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 I will go, go, I will go, I will go Dat waren onze vrienden van Alaska met uh, het nummer I will go. Het, uh, ze hebben onlangs uh, nog uh, opgetreden in een van de aankomsten... of vertrekken van, uh, van Schiphol. Dat, ja, dat was zoiets. Met een, leuke, uh, met ja. een leuk stripfiguurtje in, de, in het Haarlemstagblad. Ik weet het niet zeker. Maar uh, uh, jij, uh, jij hebt waarschijnlijk ook op, even op Facebook uh, misschien iets gezien. Want ja. ik, ik, ik heb ja, het dacht zo niet Nee, dat de krant las. Nee, nee, nee. nee, nee, nee. Uh, het, stond, uh, het stond ook op Facebook. En uh, die jongens uh, zijn uh, leuk bezig. Uh, uh, Neem aan dat ze alweer met uh, nieuwe dingen bezig zijn. Tenminste, dat, dat, dat weet ik bijna wel zeker. Want in mei, uh, toen ik uh, in de piers was in Volendam... toen zeiden ze dat al. Dus wat dat er gaat, uh, denk ik dat ze niet stilzitten. Goed, wij uh, gaan uh, verder met het uh, tweede uur van deze, uh, van deze uitzending. Uh, zonder Susan Jane, want die is inmiddels net uh, weer het uh, pand uit... Uh, volgende keer zullen we er even wat uh, langer aan het uh, woord uh, laten. Want dan uh, wordt het, uh, ja, het is wel leuk als we dan ook wat uh, meer over haar uh, te weten komen. Dus het zijn nu even wat uh, vluchtige gesprekken geweest. Maar op zich is dat, uh, hoeft dat allemaal niet zo'n uh, drama te zijn. Uh, we gaan even wat, uh, wat, uh, wat draaien van uh, Ubrich. Uh, die, uh, die, die, die komen met een aankondiging van, uh, van jongens. Het is voorbij. Het is helemaal voorbij. Uh, wat, wat betreft... Uh, ja, uh, de band uh, gaat er mee stoppen. En, dat is een beetje zonde. Uh, uh, ja, dat, is, dat is het ook. Uh, ik heb een nieuwsbrief uh, van de week uh, binnengekregen waarin ze die aankondiging deden. En dan moet ik eventjes uh, gaan zoeken of ze dat ook op hun uh, Facebookpagina uh, hebben aangekondigd. Maar volgens mij uh, is dat uh, denk ik ook het geval. Inderdaad, dat is van twee of drie dagen terug, hebben ze dat uh, gezegd, dat het, een, uh, dat het uh, verhaal uh, voorbij is. Uh, dat doen ze uh, volgens mij. En dan moet ik, moet ik even kijken hoor. Want uh, hier hebben ze de brief uh, gezet. Uh, op 2 oktober. Uh, dan uh, zullen ze in uh, pakhuizen Willemina nog een keer uh, iets uh, doen. Met z'n drietjes. Martinx, Dorrestein, Chris Kok, Donate Kramers uh, zijn eigenlijk uh, de, de, de drie. Van, uh, van Ubrich. Maar tijdens de live optredens hebben ze daar ook nog uh, ondersteuning van, uh, van twee anderen erbij. Die werden overigens uh, wel in, het, uh, in de brief uh, genoemd. Maar uh, die zie ik nu niet. Oh ja, hier. Joep en Jelle. Die worden daarin uh, genoemd. En dat zijn de, de twee uh, mensen die ook tijdens de live acts uh, meedoen. En dan bestaan ze ineens uit, uh, uh, uit vijf man in plaats van drie. Maar goed. Het is... Uh, het is uh, ja, ze hebben het ook uh, te druk met hun eigen projecten. Marnix, uh, Dorrestein doet veel al met Anne van Veen en Chris Berry. Die we al een paar keer gezien hebben tijdens De Wereld Draait Door. En Anne van Veen, dat is, ja, dat is familie van Herman van Veen. Daar, daar doet, hij, doet, doet hij wat mee. En hij heeft ook een solo project op gestart. Cold Nine, zoals dat in de, in de brief staat. In het Engels wordt hij genoemd. En Chris Koch is met Wooden Sains aan de slag gegaan. En uh, hij heeft natuurlijk ook zijn eigen bente uh, Civil Union. Dat heeft hij een, een tijdje terug, heeft hij dat ook nog uh, verteld. En Donatenkramers dan met uh, No Soyo. Dus dat uh, zijn een beetje de verhalen die uh, op dit moment aan de gang zijn. Van Come and Fetch Me, dat is de tweede EP die ze eerder uh, dit uh, jaar hebben uitgebracht. Uh, ik geloof, uh, ook uh, rond mij hebben ze dit, uh, hebben ze dit naar buiten toegebracht. Heb ik hier een uh, nummer dat heet Swimming. Nou, ga maar luisteren. Je hoort wel waarom de band eigenlijk ook bijzonder is. Goed, eh, Marcus, we hebben net eventjes al even gewoon een kleine opname even teruggehoord eh, van wat we ja. zojuist eh, hier hadden eh, van Susan Jane. We oh, oh, oh, eh, gaan er nou niemand warm maken. Nee, nee, het, het nee. Is nee. Gewoon even, wat was even mijn experimentje. Dat, dat, we moeten ook gewoon even reëel blijven. In ieder geval is het straks wel uh, de bedoeling. Je, hè, wat wou je zeggen? Hè? Je bedoelt uh, dit stukje. Nou, dan maar even een klein stukje. haunting you, stuck Trying to do just as I please. Every time I would rise, and then I would tumble down. Uh, uh, uh, uh, ik begin er spontaan weer uh, zin in te krijgen in dit uh, programma. Ja, als het dan, dan, toch, niet, als als dan toch maar drie nummers kan, dan ja, vind ik uh, gewoon uh, op de achtergrond. Goed. Nou, we dan, even een beetje, dan is het toch nog, nog een beetje warm uh, bij ons. Uh, het is in ieder geval uh, leuk om uh, te zeggen dat het... Uh, dit, ik geloof niet dat dit uh, nummer op uh, Clarity of Mind... Uh, dit, dit was het laatste nummer wat jij nu... Uh, ja, ja, ja, dat is het uh, nieuwe nummer wat, wat niet op het album uh, staat. Clarity of Mind. Wij gaan dat lekker eens even heel fijn uh, bewerken. En dan gaan we dit uh, natuurlijk ook even gewoon, uh, af en toe een beetje pluggen. Uh, wat ik wel heb uh, klaarstaan uh, van, uh, van haar uh, album is... Uh, in My Room. Dus we gaan nog even vrolijk uh, verder van uh, met Susan Jane... die hier uh, dus uh, net geweest is. Uh, maar we zullen er uh, nog een keer... Uh, zeker nog een keer uitnodigen. Uh, Al is het alleen maar omdat... Uh, ja, je hebt natuurlijk nog meer respect uh, voor mensen... als ze zelf uh, eigenhandig uh, gewoon uh, dingen doen. Geld voor meer hoor. Uh, ik, heb, uh, ik ken er nog... Uh, we, we hebben er zelfs één uh, gehad... die hier uh, vijf keer uh, ons uh, studio heeft uh, platgelopen. Dus die, die doet ook heel veel uh, wat, wat, wat dat gaat opnemen. Uh, zelf. Dus ja, uh, het, zegt, uh, het zegt genoeg. Maar doet dit uh, doet, doet uh, Susan Jane ook. Uh, In My Mother's Room. Laten we daar maar eens eventjes uh, naar gaan luisteren. Was dat. En uh, dat nummer dat heet What Do I Say? Het is uh, een van de, de mensen uit, uh, uit het buitenland die we af en toe nog wel eens even weetjes, uh, wat, uh, wat meer aandacht uh, geven. Zijn er nog wel een paar hoor. Uh, die we hier af en toe uh, wel eens draaien. Bijvoorbeeld Max Weiner, uh, Steven Simmons en Laurie Liemen. Dat zijn uh, de andere die hier ook nog uh, een. Uh, podium hebben wat betreft het draaien van hun muziek. Vorige week had ik iets hier gedraaid. Ella Alva heet zij. Zij is al bij 3FM geweest. Komt uit Groningen en heeft gehoord dat wij iets, iets draaien. Oh, daar is Susan weer. Heel zachtjes op de achtergrond. Ah, mooi is dat, hè? Healing heet het nummer. Hè? Dit was het laatste nummer. Hè? Wat nee, we... dit is het eerste nummer. Dit was het eerste nummer. Oh. Leaving heet dit nummer trouwens. Uh, nou goed. Uh, het is, het is, het is uh, sowieso heel, heel erg mooi. Als je dan op een uh, september, uh, donderdag... Een dan nog dat de mussen dood van het dak afvallen en uh, dat je dit uh, dan nog gewoon in je studio mag hebben. Dus dat, uh, dat is altijd wel uh, heel erg bijzonder. Maar goed, uh, uh, we zijn er weer in geslaagd. Uh, de volgende uh, die uh, eraan uh, gaan komen dat is uh, Summer House. Die uh, gaan uh, komen op nou wat is het uh, 3 oktober, uh, dat is, uh, dat is nog, uh, nog een week of vier uh, weg. En dan hebben we ook nog een uh, studiogast. Laten we hem eens eventjes uh, zo dadelijk eens, eens even bijpakken. Uh, dat is uh, Mirko Harmans en het zijn wijze mannen. Maar Mirko Haarmans zelf uh, komt dan uh, langs om uh, het een en ander te vertellen over de, het album wat hij, uh, wat hij gaat maken. Dus dat, uh, of het album wat hij gaat uitbrengen. Uh, El alpha gaan we nu uh, laten horen. En uh, dat uh, is dat nummer wat je, wat je vorige week hebt uh, kunnen horen. Dat gaan we nu uh, horen. Recovery. Dear old friend, wherever you have come. There's no longer fire in your eyes. 200 If there's no use going on like this And if the flowers I give are dirty tricks And if you say the way you win, I win And if I must endorse the passion you found I keep a level for loving you, knowing you You. I always keep on looking for you, live my life for you, beautiful you, I keep a level for loving you, knowing you, only you, I always keep on looking for you, live my life for you, beautiful you. Onze vriend, uh, niemand minder dan uh, Kees Jonk hier. Uh, hij was geloof ik een week of uh, twee uh, terug, was hij hier uh, te gast bij ons in de studio. En uh, toen heeft hij het een en ander verteld over live in your living room. En een van de mensen die, die hij had onlangs, dat was degene die vanavond hier te gast hebben gehad tussen 8 en 9. En ik beloof dat Susan nog een keer terugkomt als er meer werk is van sowieso. Ja, en dan eens kijken hoeveel gasten we dan in de studio hebben. Ja, want er was er toevallig vandaag één meegekomen. Die dacht ook echt, nou ja, goed, de deur stond open, dus ja. waarom ook niet? Ik bedoel, en tegenwoordig hebben we ook een studio waarin we gasten kunnen ont. Dus ja dat twee is vier zes ja, acht, kan, acht kunnen, er, kunnen er gewoon zitten ze kunnen er achter maximaal uh, komen dus uh, dus het kan wel dus heb je uh, als singer songwriter of ja ambities uh, om een keertje bij ons uh, te komen spelen ja. hè? en je hebt ook nog een beetje een fanschare die uh, die mee willen komen dan kan dat altijd dus uh, ja, niks is onmogelijk. Maar hou het wel dan in petit comité, dan is het een soort mini-huiskamerconcert. Uh, uh, mini, mini, mini, mini, ja, precies. Mini-huiskamerconcertje. Uh, nog iets wat mij is opgevallen, Marcus. Want uh, ik volg uh, de, de mensen van uh, Eigenwijs. Uh, Eigenwijs is een, uh, is een platform van, uh, van de generatie I, zoals ze zich noemen. 20 tot 35 jaar. Marcus, daar hoor jij ook onder. Ja. Die generatie I. Die heeft op een gegeven moment... Uh, ik, ik, ik las net uh, van een van de mensen die uh, heel nauw uh, bij betrokken is... bij dat uh, verhaal van eigenwijs. Uh, de, wet, uh, de wet van de week werd er iets uh, gevraagd. En dat is wel leuk. Uh, staat ook op hun Facebook pagina. Uh, een van de drijvende krachten is Sander Rovers. Hij uh, is een van de mensen die, uh, die het uh, doet... Uh, samen met nog een paar mensen. Uh, maar hij... Uh, of tenminste eigenwijs heeft... Uh, een, uh, een paar uur geleden... Op hun Facebookpagina het volgende gezet. De poll-optie. Uh, dat, dat betekent dus dat je kan stemmen. Maar hij is inmiddels al verdwenen. Maar goed. Uh, ze vuren de vraag op de persoon af. En aangezien onze doelgroep ook voor een deel is... Opgebouwd uit de eigen generatie. Gaan we dit eens eventjes uh, gewoon voorleggen. Uh, wat... En dat is juist in deze tijden van werk en werkzoeken. Uh, maar ook gewoon het uh, feit dat je uh, werk kunt benaderen op verschillende manieren als hobby. Wat vind jij nou belangrijk aan werk? Dat hebben ze dus uh, de wereld ingeslingerd. Ga even kijken. Eerst uh, op eigen wijs, maar dan met de... Griekse ei aan, uh, aan de voorkant. En niet zoals je het uh, schrijft. Dus uh, Griekse ei en dan gunwijs. Uh, ga eens even kijken wat, uh, wat je nou belangrijk vindt aan werk. Is dat de afwisseling? Is dat de uitdaging? Is dat de salaris? De flexibele werktijden? Gebruik van sociale media? Maatschappelijk verantwoord? Inspirerende werkomgeving? Opleidingsmogelijkheden? Uh, betrokkenheid of goede koffie? Nou, de goede koffie, Marcus. Ik wou zeggen dat, dat is toch, dat, uh, dat is toch uh, al best wel belangrijk. Dat is, dat is voor jou belangrijk. Twee belangrijke aspecten mag je er dus uitpikken. Uh, Laat het even gewoon uh, horen uh, op uh, de pagina van Eigenwijs. Goede koffie kan je ook zelf uh, oplossen. Want, want uh, dat is gewoon een kwestie even van liken. Uh, ze zijn, uh, dat is gewoon heel makkelijk te vinden op uh, Facebook. En anders uh, via de website uh, kan je dat uh, gewoon uh, eraf uh, pakken. Uh, ik vind uh, dat, uh, dat we daar eens even wat meer uh, moeten naar gaan kijken van wat, uh, wat zich daar uh, afspeelt uh, uh, binnen deze beweging. Het is een uh, bijzondere platform uh, van, ja, van mensen met, uh, met creatieve ideeën. En ook, uh, het leven ook creatief benaderen. Dat moet ik er dan ook even bij zeggen. En zelfs ik... Als X-generatie kan van de Y-generatie nog wat opsteken. Dus uh, dat, dat is dan weer heel erg mooi uh, meegenomen. Goed, uh, dat zeg ik er dan bij deze bij. Ik zal ook straks even achterlaten dat we dit bericht uh, eventjes uh, ook de wereld in hebben gestuurd. Uh, hier bij Alternative FM. Dus uh, als er wat meer van dit soort pols is, dan uh, zullen we dat uh, gaan melden. Maar nog leuker is, uh, als we ja, over een paar weken een uh, paar van deze mensen hier gewoon in de studio eens een keer kunnen uh, dat is ook een beetje uh, alternatief... alternatief FM nieuwe stijl. Dat we ook wel eens even de alternatieve kanten... van, uh, van uh, het leven maar eens uh, benaderen. Hè? Het heeft ook uh, te maken... dat je het leven ook op een andere manier kan benaderen. En dat stralen wij ook ons uit... met onze muziek, toch? Die we hier uh, spelen. Ja. ja volmondig me mee eens. Nou, Marcus is het uh, mee eens. Een van de dingen die uh, daar zeker in Meen passen. Uh, ja. Anders uh, deden we dit programma niet. Uh, is Into the Woods van Nausica. Uh, dat is een EP die ik uh, nou niet zo gek lang geleden heb uh, gekregen. Uh, de band uh, zal een keer gaan langskomen. Wanneer weten we niet. We zijn er wel mee bezig. Uh, ze hebben wel uh, gezegd van uh, dat ze hier uh, een keertje willen spelen. Uh, dan moeten we er wel een beetje op ingesteld zijn. En anders zal het uh, gewoon net als uh, bijvoorbeeld de uh, Franse van Piekeren en uh, Wilco Koster uh, hier gewoon aan tafel zitten en uh, een keertje praten. Want ja, we moeten ook natuurlijk uh, uh, letten of we het ook zelf technisch uh, goed voor elkaar kunnen krijgen. En de singer-songwriter lukt nu, maar een band, dat wordt nog even een keer zo ja, We komen steeds verder in de buurt. Een paar koptelefoons erbij. Ja, dan, kom, dan komt het goed. Uh, Into the Woods van Nausicaa. Hier is, zijn ze Hi. dus. gigantic bear and here we stand and the wind blows harsh to take our seven Uh, we kennen hem nog tijdens de opening hier van de, de, de studio, de, de open dag. Ja, dit klonk toch wel heel anders eigenlijk. Ja, dit is zijn, zijn eigen materiaal. Uh, daarmee gaat hij straks ook de grote prijzen van Nederland tenminste rond... tenminste. Als ik het wel heb uh, dat hij meedoet... Uh, dan moet ik nog even het uh, voorbeeld uh, bij maken. Want ik zeg dat even uit mijn blote hoofd. Ik weet niet uh, of dat ook uh, inderdaad uh, zo is. Uh, het nummer dat heet... Uh, of het EP'tje heet... Uh, Windows and Mirrors. Daar, uh, daar, daar staat dit nummer op. En Tony uh, Sprok... Uh, uh, de echte werkelijke naam is uh, Tony Sprokkelburg. Zo heet hij uh, voluit. En uh, samen met Bernard Joyce... Uh, doet hij ook nog uh, wel eens een beetje... wat, uh, wat folk-achtige dingetjes. Is wel leuk... Om, naar te luisteren. En uh, ja, dit, uh, dit vonden we leuk om eventjes uh, te draaien. Nou goed, uh, we hebben natuurlijk nog veel meer uh, liggen. Motherbird van Elena May Als je liefde wilt, gewoon even tussen door. Je mag het best wel vragen, lief. Ik vertel toch echt niets door. Neem een hand als je. Bak. hand als je pijn hebt, of als je schouder wil. Plezier in het leven, is nooit gelijk verdeeld. Antwoorden te weinig, en vragen veel te veel. Neem een hand als je bang bent, als je niet meer weet. Neem een hand als je pijn hebt of als je schaduw wilt. Als je twijfelt. Als de kok het weer. Een... Ah, dat was hem helemaal. Uh, Mirko uh, Haarmans en zijn wijze mannen. Mirko Haarmans en de wijze mannen die met een, uh, met een, met een, uh, met een album waren. Nou, ja, volgens ze... mij. Hè? Ah, nou gaat hij nog, nog even uh, een uithaal. Uh, hij komt 24 oktober. Gaan, gaat hij vertellen over het album. Wat hij, uh, wat hij dan uh, al dan een goede maand heeft uh, uitgebracht. Eh, nog, uh, nog een stukje Susan? Ah, leuk is dat toch eigenlijk eerlijk gezegd? Hè? Ja, leuk hè? Dat je nog even op de achtergrond zit. Ja. We hebben hem terug. Mo. Ja, het is jammer dat ze, dat ze er niet meer is. To what we truly feel. We need love. So let us make some all kun je gewoon nagaan uh, hoeveel uh, goede singer-songwriters in dit land uh, rondlopen. Er is alleen maar heel weinig plek voor weinig mensen. En, en dan zijn er denk ik ook nog wel eens uh, gewoon uh, mensen naar mijn idee die wat moedwillig worden overgeslagen. Nou ja, goed. Ik kan er verhalen over vertellen, doe ik niet. Uh, eerst uh, ga ik eens even kijken hoeveel tijd ik uh, nog over heb. Uh, kan je dat uh, zien, uh, goede vriend? Ja, Marks we zijn we nu op 56.15. 56.15? Uh, nog 3 minuten 30. 3 minuten dertig. Dan moet ik even kijken of ik nog iets kan... Nou, dan ga ik hem nu draaien. En dan zeggen wij... Tot volgende week. En dat wordt dan Easy van Tim van Doeren.